Mooi je hè? Dag Joop. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag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 Die heeft een broer te gehad, dus aan hem kan ik u niet voorstellen, helaas. En dit is de kaartsysteemkamer. Dit is meneer Boschart, en dat zijn van links naar rechts zittend Joop Schenk en Lien Kieper, en staand de heer Wiggelaar. Ger Wiggelaar. Wim Boschart. De heer Boschart is een Belg. Bèh. Daar schaamt u zich voor, hè? Mevrouw Schenk, mevrouw Kiepe Wim, Wim Boschart. zit me echt. U voelt zich geen Belg? Uh, nee. Nee. Hey.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 Hoe gaat het met Maarten? Goed? Heb met jou? Ben benieuwd of Dreesman nu wel zijn jaarverslag af heeft. Vergeet het maar. Nou, het is wel een punt op de agenda. Ja. Heb jij al gegeten? Ik moet nog. Hm. Pinda kaas. Dat is nou iets wat ik niet begrijp. Iemand die verder toch zo efficiënt is als Dreesman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 In elk geval de Vlamingen niet. Maar ze moesten zo nodig. Moet we anders niet aan denken dat we ze hadden gehouden? <laughs> nee zeg, alsjeblieft niet. Beerta hadden het anders wel. Ja. Beerta had soms een genaardige ideeën. Waaraan zie je nou dat deze mensen Nederlanders zijn? Ik zou het niet weten. Maar toch zie je het. Er moet iets in hun houding zijn. En in hun kleding